It Umbes un belo umbasama Umbes un belo umbasama un belo Watch a fucking can- No, Stuart, big and... En vanavond knallen we door tot aan de klok van 12 uur. Mijn naam is DJ JK. Ik bedank jullie allemaal weer voor het luisteren naar deze eerste aflevering in het nieuwe jaar. Volgende week vrijdag zijn we weer bij jullie met een speciale cassette. Wie dat is, dat hoor je jullie volgende week. Hou me hier op jouw ZFM stand Dit is hier.